En nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Gert geeft de partijleiders in de Tweede Kamer tot maandag de tijd om na te denken over een mogelijke coalitie. De partijen hebben de afgelopen dagen hun voorkeur op tafel gelegd, maar geen van de varianten kreeg voldoende steun. Zo vindt D66-leider Pechtold regeren met de ChristenUnie minder wenselijk en SP-leider Roemer wil niet in een coalitie met de VVD. Schippers vindt het nog te vroeg om te spreken van een impasse en ze zegt dat dingen soms gewoon een beetje tijd kosten. Zo hoopt dat de partijen maandag met werkbare voorstellen komen, ook al gaat het dan mogelijk om de tweede of derde voorkeur. Er is ophef ontstaan over de rellen dinsdag bij de Turkse ambassade in Washington. Tijdens het bezoek van president Erdogan sloegen zijn beveiligers in op demonstranten. Op videobeeld is te zien dat Erdogan uit de auto stapt en naar de rellen staat te kijken. Negen betogers raakten gewond. Washington eist uitleg van de Turkse ambassadeur. In Venlo is het plafond van de eerste hulp van het ziekenhuis deels ingestort. Volgens 1 Limburg zijn er voor zover bekend geen gewonden gevallen. Het is onduidelijk hoe het plafond kon instorten. De gevolgen voor de patiënten in het ziekenhuis in Venlo zijn nog niet duidelijk. Tussen Utrecht en Hilversum rijden geen treinen. In eerste instantie was dat omdat er een auto op het spoor was terechtgekomen. Later brak ook nog de bovenleiding. Bij Utrecht reed vanochtend een auto door een hek en belandde zo op het spoor. De trein die eraan kwam kon op tijd stoppen om terug te kunnen rijden moet er op een andere stroomafnemer worden overgeschakeld. En daarbij brak de bovenleiding. Het duurt zeker tot de middag voordat er weer treinen kunnen rijden. Voor het eerst in bijna een jaar is het consumentenvertrouwen gedaald, meldt het CBS. Consumenten zijn minder positief over de economie en minder bereid om producten te kopen. Het consumentenvertrouwen is wel veel groter dan het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar. Het weerwisselend bewolkt met verspreid over het land een enkele bui... en vooral in de ochtend ook wat zon, veel wind en het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Heel veel vertraging is er weer op de N206 van Katwijk naar Leiderdorp... tussen de aansluiting met de A44 en die met de A4 20 minuten oponthoudt. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M. Met nu de Watertoren. Vrolijk begin van het tweede uur van Watertoren Sport. Altijd een gezellig programma bij ZFM Zandvoort op de vrijdagochtend. Het bleek ook wel dat het eerste uur is weer voorbij gevlogen. We gaan straks weer praten met onze gast van vanmorgen. En dat is uh, Kim van het Hof, hockeyster natuurlijk. En uh, Justin Luijt is er, de nieuwe trainer van het uh, voetbalclub van Zandvoort is er. Dus er komt nog, uh, komen nog spannende dingen voorbij. Blijf luisteren. Het tweede uur. Het is weer begonnen. En die schuift er ook weer aan. Gelukkig. Kim zit er nog steeds. En, er en onze nieuwe gast komt binnen. En er is een nieuwe gast bij. Dat is namelijk de nieuwe trainer van SV Zandvoort. Nou ja, niet de nieuwe trainer, want hij was de trainer van het tweede, maar hij is nu de trainer van het eerste. En Ted, dat is, uh, dat is geweldig, hè. We hebben er heel veel zin in, uh, kankerstel. Ja. ja, want wat er allemaal aan de hand is, is dat jij een, uh, een team krijgt met tien versterkingen. Ja, nou ja, of het allemaal versterkingen zijn, dan moeten we natuurlijk de toekomst uitwijzen. Maar er zitten wel een paar uh, kanjes tussen, dat klopt. Uh, ik hoef maar één naam te noemen, But. Ja, Butje Water, uh, grillige linksbuiten. Op niveau gespeeld bij onder andere De Dijk en nu kampioen geworden met Auto 20. En kiest ervoor uh, zijn maatschappelijke carrière met zijn vrienden te gaan ballen. Nou ja, van harte welkom natuurlijk. Ja, ik um, heb gisteravond het zaalvoetbal gezien. Laurens, jouw voorganger, uh, was daar niet zo'n voorstander van. Jij vindt het niet erg, hè? Nou, in deze fase, uh, we spreken nu uh, halverwege mei, de uh, competitie zit er eigenlijk op. Uh, het Zandvoorts toernooi, dat, ja, dat kennen we natuurlijk al jaren. Uh, de jongens willen uh, daar altijd graag aan meedoen, dat heb ik zelf ook gedaan, uh, toen ik wat jonger was. Dus uh, voor mij, uh, ja, geen probleem. En ik heb, was er gisteravond ook. En ik heb genoten van ze. Wat een niveau joh. Mag ik, mag ik er even op inhaken? Want uh, ja, wat blessures zeggen dat dan om uh, natuurlijk. En als fysiotherapeut kun je daar misschien wel wat over zeggen ook. Want um, ja, is dat ook zo? Moet je daar dan, vind jij op dat niveau, rekening houden, mee houden? Of niet? Um, ja, ik ken het niveau niet echt hoor. Van dat zaalvoetbal. Uh, maar als ik jullie zo hoor oh. praten is het toch wel uh, erg goed en hoog. Ja. Uh, nou ja. Het is natuurlijk wel zo dat de zaal sporten en blessure gevoeliger zijn. Omdat um, krachten op uh, gewrichten en op de spieren natuurlijk veel meer zijn dan op. Uh, uh, en je moet veel meer wendbaar uh, we, veel meer wennen en keren, waardoor yeah. je eigenlijk risico loopt om geblesseerd te raken. Yeah. Maar ik denk wel, um, het kan altijd gebeuren, ook op het, op het veld. Het is gewoon zo dat um, mensen die fit zijn, um, eigenlijk minder snel geblesseerd raken. Mensen die niet fit zijn en ja, dat kun je eigenlijk wel herkennen. En trainen herkent of een speler fit is of niet. Ja. ja, dan is het misschien de keuze om hem niet dat te laten doen. Maar in principe zou het gewoon moeten kunnen. Hm. Okay. En nogmaals, het bende en keren, ja, dat, er komt wel meer belasting op de gewrichten en op de banden. Maar daar en, zou je op kunnen trainen ook. Dus. Ja, daar kan je zeker op trainen. Ja, ja. oké. Okay. Maar zou je me heel even naar Justin willen schuiven? Want Justin Luiten is er ook. Justin, jij bent behoorlijk geblesseerd geweest. Gisteravond loop jij ook de zaalvoetballen <laughs> en speel je gewoon twee keer twintig minuten? Ja, ik heb uh, twee weken geleden uh, na, na zes zeven weken weer twintig uh, minuten gespeeld bij Ted in de tweede. Uh, afgelopen zaterdag waren dat er vijftig. Uh, ja, en, uh, het zaalvoetballen was me een beetje afgeraden, maar het is inderdaad, het is zo leuk en um, ja, ik ken mijn eigen lichaam vrij goed en ik voel ook wel wanneer ik wel en niet iets kan doen. Uh, ik ben daar ook vrij eerlijk. Als ik iets voel, dan stop ik er ook meteen mee. Maar uh, ja, gisteren hadden we wel een. Uh, we hadden één wisseltje. En. Uh, ja, ik stond lekker en ik had nergens last van. Dus, uh, ze hebben me inderdaad laten staan de hele wedstrijd. En dan voel je wel de volgende dag dat het wel iets stijver wordt weer. Maar inderdaad, ja, het, maar je, het is je wel doet zwaarder. Niet de bewegingen die je niet moet doen. Je, je speelt dus wel met een rem. Ja, je speelt wel. Je speelt inderdaad wel met een bepaalde angst en een bepaalde. Uh, ja, een beetje inhouden. Uh, maar ik moet zeggen dat, dat het wel weer steeds actiever wordt. Dat merk ik of zaterdag op het veld ook. Dat, dat, uh, bepaalde acties kan je nog niet maken. Dus die vermijd je. En dan, ja, inderdaad, dan ga je wat, wat, wat meer in de zon dekken. In plaats van kort de man dekken. Uh, ook niet altijd even goed hoor. Maar uh, je, je vermijdt de, de pijntjes. Ja. Je had het een dat is wel gevaar. Hè? Dat je uiteindelijk uh, niet helemaal herstelt. En ik denk dan zie ik jou. Ik weet niet hoe oud je bent. Maar dat zat ik zo in. 22 oud. jaar. Oud. Um, als je nou tot 36 nog wil voetballen, ja. dan moet je eigenlijk op dit soort momenten wel echt langer termijn denken uh, voor ogen hebben, in plaats van korte termijn. Nee. Hoe leuk het ook is, maar als je zo doorgaat, je lichaam is namelijk heel goed in het aanpassen en compenseren, en kan het heel lang volhouden, zeker op een jonge leeftijd, maar er komt een moment dat het gewoon niet meer op te lossen is, en dan Blijf je, ga je van blessure in blessure. En dat zou zonde zijn. Dus Uit... ik zou je toch adviseren om uh, daar eens. <laughs> te... Nou, laat ik maar goed, ja. Ja. <laughs> ik laat me maar goed. Wat een wijs. Mijn raad. visio laat het me ook af. Maar ja, ik ben af en toe heel erg gewijs. Nee, dat is zeker een punt. Um, maar uh, ik heb in zes weken tijd uh, zo hard gewerkt... Dat, dat ik nu op het punt ben... dat ik, dat ik wel weer wat minuten kan maken... En dan zou het misschien niet altijd al even handig. Maar ik speel niet op het niveau van, van een but en een Kas en een, en een Nijtselberg. En, en de, dat de tegenstander dat die je gisteravond had, de beste zaalvoetballer van Nederland. <lacht> nou, niet de beste, maar de uh, jongen uit het Nederlands team geloof ik. En uh, ja, ja, dat is zo snel. Dat, dan hoef je ook niet eens snel te reageren, want hij is toch al weg. Het <lacht> heb niet eens zin om er snel te reageren, want dan is hij al weg. Nee, dat, uh, nee, dat maakt ook geen verschil. Wil je mij van Ted geven... Zij even lekker door. He. Ted, het niveau van dit zaalvoetbaltoernooi in Zandvoort dit is? Ja, je hebt natuurlijk uh, verschillende uh, liga's. Uh, ik weet niet hoe ze dit jaar noemen. Uh, uh, en uh, we hebben gisteren hebben we dan, uh, naar de, de hoogste groep gekeken. Ja, dat is genieten. Ja. En uh, die jongen waar Justin het net over had... die heeft vrijdag tegen het team van Nigel en But en Kas gespeeld. En die kreeg gewoon 6-3 klop. Ja, dus uh, ja, ik, ook als Zandvoort uh, zit ik uh, met trots naar die boys te kijken. En uh, aan de andere kant, uh, gisteren speelden ze uh, tegen Milan-Berk Belekamp en uh, Maurice Mol. Ook jongens uh, van de selectie, dus uh, ja, dat is gewoon leuk om te zien. Ja, Het is ongekend. Ik, vond, ik heb me echt mijn ogen uit. Ik, ik ja. had absoluut geen idee dat het zo goed was. Ja, het ging. Uh, Tempel lag ook heel erg hoog. Ja. En, uh, het lopje van Kars, de 4-1. Oh. Ja, ik denk dat die keeper nou nog een ja. nachtmerrie heeft. Maar de tweede keer kwam hij weer op hem af. En toen, toen nee, die... nou, ik ja, moet he? zeggen, die keeper heeft er ook zeker wel tien ja, uitgehouden. Absoluut ja, wel. Goeie keeper. Ja. Ja. Ja, het niveau is ongekend. Ja. Ik raad iedereen aan om uh, donderdags naar die sporthal te gaan. ja Niet komende donderdag, dan is het helemaal vaard. Nee, dan is er niks. Maar het is echt fantastisch genieten hoor. Ja, ja de, de, de, de uh, voor mij moeten ze nog één wedstrijd uh, in de voorrondes. En dan beginnen de knockouts al. Ja, dan gaat het niveau alleen maar omhoog. Ja, ongekend. Ja, ik Niet zou. Uh, ja, ik wil sorry. daar even iets over ja? vragen, want ik ben natuurlijk wel meteen geïnteresseerd. Ik denk, ik wil ook naar die zaal nou, kijken. Kom maar <laughs> maar wat, hoe, hoe werkt dat? Wat is dat voor, voor een toernooi? Is dat uh, een, wat je zegt, afvalrace? Uh, ja, het is, uh, het is. Volgens mij wordt het al een jaartje of dertig georganiseerd en misschien wel langer. Het is uh, oud begonnen in de. Wat weet u al? Uh, de, de Pelikanenhal. De Pelikaanhal. En, uh, en, en toen deden jongens als Vanenburg en, en Rijkaard, die speelden, uh, die waren prof bij Ajax. En die deden uh, met een team uh, deden die ook mee. Um, nou, later is het dan verhuisd naar, naar Duintjesveld, naar de Korverhal. Um, ja, en het is, uh, volgens mij doen er veertig teams mee uh, van verschillende niveaus. Je kunt je vooraf inschrijven of je in het, in het hoogste niveau wil meedoen of, uh, of daaronder. En dan, uh, ja, de, dan beginnen ze met een poolsysteem. Ik meen vier teams per pool. En dan uiteindelijk de winnaars gaan door. En dan uh, volgens mij heb je half juni, juni heb je de, de, de finales van de verschillende niveaus. Ja, ja dat is erg leuk. Uh, Jij hebt gisteren al een deel van je nieuwe jongens uh, aan de gang gezien. Ja. Nou ja, kijk, Nigel, die kende je al. Ja. Nigel Berg, jeetje, wat een niveau. Ja. Maar die butt... Het is echt ongelooflijk wat er in dat veld loopt. Ja, het ja, uh, ja, is ook een beetje gemaakt voor het voetballen. Klein van stuk, heel explosief. Veel kracht. En, uh, en uh, ja, als je ziet... Uh, Zijn schot is natuurlijk uh, vanuit de kap direct op doel. Uh, <laughs> Levensgevaarlijk. Gisteren scoorde hij er ook weer twee. vader scoorde hij er uh, vier. Uh, ik heb hem ook een appje gestuurd. Die je bent lekker bezig. En uh, hij zei, nou, ik heb er veel zin in volgend jaar trainer, Dus trainen. Nou, maar goed, dat zijn allemaal jongens die dan uh, dit op het veld moeten gaan doen, ja, natuurlijk. Dus klopt. dat is toch weer even wat anders, nou, hè? Nee, of niet? Nou, met deze jongens niet. Nee. Nee, ik kan, Ted kan zijn handen dichtknijpen. Oké, okay. uh, maar ik wil Ted dan nog wel even een goede raad meegeven. Nou. Okay. Want uh, ik weet hoe er hier. Uh, ik weet er weinig uh, van het Zandvoortse gebeuren. Hè? Daar zit ik niet helemaal in. Maar ik weet hoe er hier het afgelopen seizoen over jouw voorganger is gepraat aan deze tafel. Aha. Dus ik zou willen voorstellen dat je maar weinig luistert naar deze uitzending. Nee, nee, nee. nee. Dat is onzin. Dat is onzin. Want Laurens die is dus nu bij HFC. Dus toen, en dat wisten we al vrij snel dat dat zou gebeuren. En toen zei ik tegen Laurens van luister, je moet bij HFC aanvallend voetballen. Ja, dat weet ik hoor. Backs moet helemaal hoog staan. En hij wist het al. Hij was helemaal op de hoogte. En ik, ik hoop dat jij anders speelt in je thuiswedstrijden, Ted. Nou, niet, al, niet alleen in mijn thuiswedstrijden. En ik heb het al uh, met, uh, met de jongens, ik heb ze allemaal individueel gesproken. Ben, uh, toen ik aangesteld werd, uh, ben ik eerst met de huidige selectie hè, van dit jaar. Heb ik ze allemaal gesproken, wat de plannen waren. Heb ik ook uh, deels aangegeven hoe ik wil gaan spelen. En uh, uh, in, de, in deze maand volgt nog een tweede ronde, want dan wil ik de jongens... Uh, ja, uit gaan leggen wat ik van ze verwacht op hun positie. Wat ze van mij kunnen verwachten, et cetera. Uh, teamafspraken maken. Uh, en uh, ja, ik ga in principe 1-4-3-3 spelen. Met uh, een hoge druk de eerste bal laten inspelen. En dan op, op de helft van de tegenstander de bal ja. veroveren. Ja. Uh, ja, en dat doe ik uh, ook in de uitwedstrijden. Want ik vind we spelen derde klasse. Uh, we hebben. Uh, ook met de groep die we nu uh, hadden, uh, vind ik dat we veel, uh, veel gedurfder moeten, hadden kunnen uh, spelen. En nu met de, met de jongens die erbij komen, uh, ja, is er bijna een must. Uh, wij moeten de waar zijn in het veld. En de, de jongens moeten dat laten zien en uitstralen. Er was even sprake van dat een van je beste spelers, Koen Michielsen, dat hij met Laurens mee zou gaan. Is dat, gaat dat door of niet? Nou ja... Uh, uh, wat ik heb begrepen is, uh, had Lauwers hem uh, gevraagd of hij eventueel mee zou ja. willen. Uh, ik heb vorige week vrijdag met Koen een heel goed gesprek gehad. En Koen staat te popelen om, uh, om uh, volgend jaar bij SV Zandvoort uh, door te gaan. Dus dat gaat, de... hij gaat niet meer? Nee, nee Koen niet blijft. Dat is ja. mooi, dat is goed nieuws voor je. Ja. Alleen uh, Lucas Straten en Reinier en Mutscharts. Jongen, maar dat die, was uh, bekend. Ja. Ja. Ja. En een paar jongens die stoppen, uh, wat oudere jongens. Uh, ja, de fysieke klachten ja Maar, ja. Ja, dat is ja. maar uh, tweede klasse? Uh, ja, dat is wel het doel. Uh, uh, ik ga niet roepen hier dat we kampioen moeten worden. Maar ik, ik vind wel dat we moeten promoveren. En dat vindt de club ook. Nee, maar we gaan nou een keer gewoon kampioen worden. Ja. En de gebeurt bij die na-competitie, ja. uh, dat moeten we helemaal niet hebben, joh. Nee, uh, nee. Nou, ik voorspel je. Oh jee. Als je waar maakt wat je net zegt. Ja. Dat je het wordt. Ja, nou ja. Dan, uh, bij deze genoteerd. Okay. Het wordt tijd uh, voor de muziekje. Ja, traditioneel. Ik zeg tegen de trainer, ah. de nieuwe trainer... La, laat me nou mijn eigen gang maar gaan. Dat zegt hij vast tegen de spelers. Vivre. Mm. Mm. Mijn zons, mijn zons, eten. Vivre, vivre. ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft mij lief.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 Tee. Het is grappig, Janine. Je had gevraagd van, uh, of iedereen even naar het liedje wilde luisteren. Hè? Maar dan zie je wat er gebeurt als je sporters bij elkaar zit. Dan gaat er gewoon geluld worden, dwars door alles. Ja, heen. Maar ze moeten wel naar de trainer luisteren, in elk geval. Dus. En zo is het. En zo is het. Nummer zeven. Ja, ja. Dus dat was, dat was een beetje lastig, maar dat geeft niet, toch? Maar goed, laten we beginnen met uh, jouw gast. Ja. Want dat is het natuurlijk, hè? Zeker. Deze muziek. Wat vond je? Ja, ik vind het prachtig. Maar ik, het doet mij wel altijd aan Ramse Shaffi denken. Ja, en dat, dat is het ook natuurlijk. Daar is, is nou, ontkom je nooit aan. Ja. Nee. Maar ik vind het prachtig. Ik vind het een heel mooi... Uh, ja, het is gewoon een mooi liedje. Dit? Ja. ja, eigenlijk mee eens. Uh, even tot rust komen. Ik denk dat het uh, een prima nummer is. Even, sorry, ik zit te ver hoor ik. Uh, even tot jezelf komen. Ik denk dat het een prima nummer uh, voor is. We vragen dit, omdat uh, achter de knoppen zit iemand nu met een hele rode uh, rood hoofd. Oh, Heeft hij al jaren. Het <laughs> is, is zijn zoon. Oké. Okay. Uh, yeah. okay. En ook even leuk om te melden voor luisteraars in Zandvoort... dat hij uh, hemelvaartdag, donderdag, is dat meen ik, hè, volgende week... Ja, ja. treedt hij op in het hemeltje in Bloemendaal, dat bekende uh, Bruine Café. Dus dan... Uh, Kunt u Zwen vanaf een uur of half tien uh, bewonderen daar... met uh, ja, heel veelzijdig repertoire, Nederlands, Engelstalig, Fransstalig... heeft u zojuist kunnen horen. Dus, uh. Hopen dat het mooi weer is, Charles. Ja, nou ja, nou ja uh, om half tien s'avonds hoeft dat niet meer. Hè, niet, Jawel, no? maar anders staan de mensen in de regen buiten. Dat <laughs> is heel vervelend. En dan komen ze ruim naar binnen, toch? Ja, dat kan niet, het was vol. <laughs> oh, ja, dat is ook weer waar. Sven komt. Ja, zo. Goed zo. Nou... Hennie, ik, uh... ja, ik, uh, ik ga nog even een stukje uit de krant van, uh, van Joop van Nes voorlezen. Yeah. De nieuwe hoofdtrainer van SV Zandvoort, Ted Sarnier... heeft voor het volgende seizoen een aantal belangrijke spelers... terug op het oude nest weten te lokken. Dat is mijn eerste vraag. Heb je ze echt gelokt? Of is het iets anders gegaan? Nou, het is... Uh, uh, als we het over... Uh, uh, een een x-aantal jongens heb ik, uh, heb ik zelf benaderd. Uh, en uh, Kas, But. Max Aardewerk. Uh, dat is eigenlijk een collectief optreden... van, uh, uh, van het bestuur. Van een uh, actieve... speler van het eerste. Nigel. Uh, laten we dat in het midden houden. En, uh, en, uh, ja, en, en ik. Uh, wij zijn er druk mee bezig geweest. En, uh, en, uh, eigenlijk is het voortgekomen. Uh, heel eerlijk. Uh, de, deze jongen speelde... op, speelde op een dusdanig niveau. Uh, de, het leek mij onhaalbaar om, uh, om met die jongens uh, in gesprek te gaan. Dus, uh, alleen op een gegeven moment uh, kwam mij uh, te oor dat, uh, dat ze onderling... Uh, hadden uitsproken van... God, het zou toch wel fantastisch zijn als we met Zandvoortse jongens... weer op Zandvoort kunnen voetballen. En dan kijken we uh, uh, hoe hoog we kunnen, kunnen komen uiteindelijk. Nou, toen ik dat hoorde... Ja, en dat, het, dat, ja. dat wil je horen. Ja, en, uh, hey. en toen kwam... Uh, ook een uh, bepaalde speler uit de selectie uh, ging zich ermee uh, bemoeien. Maar mag ik Nijs dat niet noemen dan? Hij ja, Hij wil het liever zelf niet. Ik bedoel, uh, hij uh, zou vandaag trouwens de gast zijn. Ja, maar uh, ja. uh, met zijn vader hebben ze zoveel ja, werk klopt. dat hij uh, op het laatste moment moest afzetten. Ja. Veel succes Nijs met je werk. Je <laughs> luistert vast wel tijdens het werken. Maar, maar goed, die, uh, die, uh, uh, dat balletje is gaan rollen en... Uh, en daar uh, heeft een hoop tijd in gezeten. En uh, dat hebben we, hebben we met z'n allen hebben we het, uh, toch voor elkaar gekregen. Maar wat een leuke basis is dat dan voor een nieuw seizoen. Tuurlijk jongen. Kastenvries, Butwater, Max Aardewerk, Chris Dolger. Dat zijn dan de vier namen waar we nu over praten. Maar er zijn er nog veel meer. Uh, Hittinger. Jong, on, jong 19, uh, Nafuel Bailaini, ja, zeg ik het goed? Ja, Noof. Idemdito, Shaka Jamal van Nautilus, uh, Quinten Huisman van HFC Edo, uh, Milan's, Milan Saunier, jouw zoon, Ja, ja die had was. geen club. Maar... Nee, die was gestopt, die doet op uh, Nederlands niveau uh, patang spelen, en, uh, maar denk toch tijd kunnen vrijmaken om uh, in de selectie weer te gaan ballen. Weldig man, ja. Job de Vries van Rijnsburgse Boys? Ja. Ja uh, Sjoerd Loogman Ja Sjoerd is een uh, jongen van de derde Is eigenlijk een uh, maatje van, uh, van mijn zoon Milan En uh, Ja die wil ook graag uh, kijken Of hij het, uh, het niveau aan kan Dus ik heb met die jongens allemaal af Met een aantal jongens heb ik een afspraak gemaakt Joh, Doe de voorbereiding gewoon helemaal mee En dan in de loop van september Dan uh, evalueren we dat En dan kunnen we altijd zien uh, uh, waar, waar er nog plek is maar Even terug naar gisteravond hè? Ja dat niveau krijg jij in je team. Ja, nou ja, het is, het is wel ook wat, wat je collega aangeeft. Uh, uh, ze moeten het ook uh, het hele seizoen lang uh, laten zien. Ik heb er wel vertrouwen in hoor. Ik, bedoel, ik ken de jongens al wat langer. En ik heb ook altijd contact met ze gehouden... in de jaren dat ze weg waren bij Zandvoort. Uh, ik heb Cas ook een aantal keer zien voetballen... want ik ben zelf drie jaar trainer geweest bij Rijnsburgse Boys. En, uh, ja, hij speelde bij Lisse, dus uh, kom je wel eens bij elkaar over de vloer... Uh, butje heb ik gevolgd uh, bij de dijk. Uh, dit jaar wat minder. Uh, wel gewoon in de krant gelezen dat het, dat het goed ging. Chrissy uh, is uh, op een gegeven moment in Amsterdam gaan voetballen. Hij uh, heeft het laatste jaar wat minder gespeeld. Uh, maar wil ook dolgraag weer aan de slag. Ja, en Max is, uh, is een jaartje bij HFC Edo. Uh, uh, zaterdag uh, heeft hij gespeeld op, uh, ja, met allemaal jongens... die hoog amateur uh, niveau hebben gespeeld... Heeft het eigenlijk ontzettend naar zijn zin daar. Maar kon, uh, ja, kon dit toch ook niet weerstaan. En wil heel graag een bijdrage leveren volgend jaar. Nou is er uh, één groot gevaar. In de Haltestraat is het een ontzettend gezellig. Ja. Vooral op vrijdagavond. Ja. Ga jij Rienus Michels nadoen? Of, uh? Nee, ze uh, <laughs> zoeken het maar uit. Nee hoor, ik bedoel... Uh, um, ik ga, daar, ga ik wel, daar ga ik het wel over hebben. Ik bedoel, je hebt toch een bepaalde verantwoordelijkheid als selectiespeler. Maar zeker als je in het eerste elftal speelt. Nou, jongens zijn oud en wijs genoeg. en uh, God mocht het een keer gebeuren, s'avonds een vent, s'morgens een vent, zeg ik altijd maar. En uh, als je verzaakt, nou, ik ben heel uh, duidelijk wat dat betreft. Dan uh, zit je naast me met Bankie. Heb je het gehoord, Justin? Ja, dat was bekend met Ted. En uh, uh, ik ben compleet met hem eens. Ik denk dat we inderdaad nu op een leeftijd komen. Dat je, dat je zelf inderdaad wel kan bepalen wat je op een vrijdagavond wel of niet doet. Alleen ja, je moet er wel even met je koppie doen. je kan best de kroeg induiken tot een uur of één, twee. maar als je gewoon serieus uh, één of twee biertjes drinkt. en dan uh, voor de lekker een, een frisje erbij pakt. Dan moet het ook allemaal gewoon goed komen. En, uh, maar ik vind wel. Ja. Ik weet wel dat dit opgenomen wordt, hè? <laughs> ja, nee, maar ik, ja, als ik fit ben. of, of niet geschorst, dan. dan uh, dan zou je mij ook op vrijdagavond niet in het dorp vinden. Dan lig ik op tijd in wet. En uh, ja, dan ben ik altijd serieus met mijn sport omgegaan. En zo zou ik altijd met mijn, met mijn sport serieus omgaan. Maar ik vind het zo leuk, want het is bijna old school, zou je ja. kunnen zeggen. Want ik weet, uit, uit mijn jeugd was het zo, hè, dat als je niet kwam trainen... Of als je, dan zat je er gewoon naast, klaar. Ja. Maar en dat, en dat met... gebeurde nooit meer bij mijn kinderen. Als ik daarmee he, naar de sport ging enzovoort... Nou, ze konden van alles uitvreten, maar... Ze speelden gewoon hoor. Vaak hadden ze ook te weinig spelers, maar goed. <lacht> dus it, it, dit is bijna old school, hè? Als je, als je durp in gaat en je gaat eens eventjes lekker. Uh... Ja, maar je spreekt natuurlijk ook met elkaar af. Uh, we hebben inderdaad een hele leuke basis nu staan. Uh, met, met, met die jongens die erbij komen. En het zijn jongens die niet komen om. om uh, met alle respect. Dat je jaar best wel een aanslag gedraaid. Alleen het lukt af en toe gewoon niet. Maar we zijn het eigenlijk vijftig geworden, volgens mij. Daar komen deze jongens niet voor. Dat is duidelijk. Dat weten wij. Dat weten die jongens. En dan ga je met elkaar wel erover zitten van, oh, luister, we moeten er echt wat aan doen dan. Het is echt niet zo dat, dat, dat de bepaalde jongens inderdaad serieus in de sport omgaan en vroeg naar bed gaan. Maar dat de andere jongens zaken door wel naar de kroeg te gaan, eigenlijk op die positie fout te vallen. Waardoor het alsnog verkeerd gaat. Dus daar zit je met z'n allen natuurlijk wel, uh, wel, wel mee. Ja, Waar je ook mee zit, Duidelijk. is dat Ted geen uh, Rienus Michels gaat spelen... maar ik ben vrijdags ook uh, in de halve straat. <lacht> en ik ga het hem lekker doorbrieven. <lacht> en Martijn, Martijn Prinsen van voetbalinhaarlem.nl... die zit zich nou thuis kapot te lachen... want die weet precies hoe het gaat met die jongens. Maar, maar uh, Justin staat ernaast, 10 juni, hè? Als hij uh, die vrijdag daarvoor uitgaat. <lacht> nou, het is grappig, hè? Ik heb een berichtje uitgescheurd uit de krant... en dat ging er toevallig over. Ik moet er wel even mijn bil voor opzetten. Het gaat over het drankgebruik drankgebruiken in onze regio... Nou, dan weet je het wel. En het blijkt dat de bloemendalers zich helemaal kapot zuipen. En de heemstedenaren zijn een goede tweede. Maar, um, dat is nou eenmaal zo, hè. En het zijn vooral ouderen die dat doen, Henny, uh, let op. Maar wat, ik de, wat mij opviel in dit berichtje was dat, ook is het opmerkelijk, dat inwoners van deze regio's vaker sporten dan de rest van het land. Heemsteden is het sportiefst, 77% van de volwassenen. Heemstedenaren sporten minstens één keer per week. Bloemendalen zitten de Heemstedenaren op de hielen. 72% van de inwoners van het vila sport ook wekelijks. En dan komt hij. Zandvoort staat wat sporten betreft onderaan de ladder. Slechts 54% van de Zandvoorters sport wekelijks. Ja, maar dan hebben ze vrijdagavond niet meegeteld. <laughs> ja, precies. <laughs> ja, oh ja. Goed. Dat, dat is, dat is tofsport, hoor, Zijn Er <laughs> zijn er niet meer ouderen in Zandvoort. Ik heb het idee dat het wat... Wat ouder, ouder is Denk de lezer we... misschien. Ja, maar het, het, dit verhaal gaat duidelijk ook over de oudere inwoners van Bloemendaal. in Heemstede en Zandvoort okay. enzovoort enzovoort. En, en met het, de insteek was natuurlijk het, drank, het overmatige drankgebruik. Mm. Uh, en dan kijk ik toch weer even naar Henny. Maar uh, dat. Uh, <laughs> Hij zit me aan te kijken. Uh, ja, u kunt het zien, hè? geloof ja. ik. Maar... Tegen wil en drank. <hij> <laughs> nummer 8. <acht, laughs> dat was nummer 8. Maar goed, anyway, uh, er wordt dus weinig gesport in Zandvoort, jongens. Dat ja, maar dat is weten. niet zo hoor. Nee. nee, je hebt net Joop van Nes gehoord met alle kampioenen die hier... Uh, en, er wordt hier heel veel gesport. Er wordt echt heel veel gesport. Nee, dat geloof ik ook. Maar dit en, gaat dan en, inderdaad en, en, en over de Er is de zelfs de een organisatie die voor kinderen die niet op sportclub zitten... om nee. woensdagmiddag uh, middagen te organiseren. ja. En nou wil Die ik bezorgen. een he? ander berichtje wat ik vond ja. in de krant... dat wil ik ook nog even met je doornemen, want dat verraste me, Hennie. Het F1-carouselteam van Manege Ruckert uit Zandvoort... bestaande uit twaalf ruiters en paarden... heeft de eerste plaats gepakt tijdens de wedstrijd in de eerste divisie. Tevens werd de Prix delegance in de wacht gesleept. De jury beoordeelde de gereden proef op inhoud, uitvoering en algehele indruk... Daarnaast was de jury onder de indruk van de verzorgde uitrusting... van het complete team ruiters en paarden. Nou, uh, Henny, ik wist dat helemaal niet van jou. Zeer contra, zeer contra van wat je net allemaal gezegd hebt. Dat... Maar nee, Juruk, ik... ik Hou die naam dat in is, de gaten. Het is ongelooflijk. <laughs> het wordt tijd voor een muziekje, denk ik. Ja, denk zeker weten. Nou ja, ze hebben Max uh, een Zandvoort gehaald... om de mensen in beweging te krijgen. Want Dan moeten ze verstappen. Oh. You battle alone With the love you're building up. You gotta be mine We take it away Als gast gast van vanmorgen, Kim van het Hof. Zij heeft zich guilty gemaakt aan uh, de, de keuze van uitstekende muziek, mag ik wel zeggen. Dank je. Ja, guilty, hè. Guilty, Barbara ja, ja, Streisand. Dit is ook iets ouderwets dan voor jou, ja, of niet? Ja, dat, dat ja. is ook niet ik doe uh, je denk, eigen. Ja, vroeger. Ja, ja, ja, precies. Ja, jaren tachtig, hè, Een beetje. Uh... Leuk. Warmbad of zo. Ja, yeah, leuk. Hm. Heb jij Barbara ooit ontmoet? Uh, nee, Barbara ja. niet. Jammer genoeg. Uh, want ik vind wel geweldige artiesten, hoor, overigens. Maar uh, nee, die, die deed op muziekgebied in die tijd te weinig. En de en... kipbrudertjes? Ja, zeker wel. Ja. Hartstikke ja, leuk, man. Daar heb ik enorme mooie avonturen mee beleefd. Oké. Okay. In het huis van Robin bijvoorbeeld in Engeland. Een heel oud uh, landhuis oh. waar het spookte. Oh ja. Ja, ja, ja, en, yes. en daar had hij hele verhalen over. Nee, hartstikke leuk. Ja, hoor. Dat is, uh, ik vind het Thomas. geweldig. We ja. zijn in afwachting van, van uh, Dokter Kunstgras. Oh. Zo uh, noem ik hem zo langzamerhand. Dokter Kunstgras is uh, onze Jos de Jong. Ja. Want net tijdens die prachtige muziek van Barbara ging het over uh, de kunstgrasvelden. En het feit dat er uh, Nederlandse clubs zijn die willen dat iedereen op uh, gewoon gras speelt. Ja. En natuurlijk zijn de clubs die kunstgras hebben daartegen. Dus dat komt er nooit door. Maar nee. goed, het is... Maar Ted en, en, en Kim hadden daar ook een interessante discussie over. Het blijft natuurlijk een fenomeen, dat kunstgras. Nou ja, zeker qua hockey. Want Kim beoordeelt het vanuit de hockeykant. Ja, met watervelden. En het voetbal met watervelden. Ja, ja. Hè, en ja. daar heb je al dat gezeur niet met het rubber. Enzovoort, enzovoort. En alleen Ted zegt dan weer van... Ja, maar volgens mij... Kan dat niet met het water. Want je ziet altijd een spray afkomen oh ja. van die hockeybal. Ja. En dan ja, stuurt dus nou, die bal helemaal weg bij het voetbal. Dus dat, dat denk dat, ik dat dan ook. Ja. Ja. Maar eigenlijk zou gewoon gras het beste zijn. Justin vindt ook gewoon gras niet zo interessant <laughs> nee. als uh, kunstgras. Maar ik bedoel, als je er iedere dag op staat. En van de week was het één dag warm. En toen kwam die stank alweer in je neus. Ja, het resten. gevaar is nu weer een beetje weggeduwd. Uh, omdat uh, ja. de onderzoeken zogenaamd allemaal uh, zonder gevaar zijn. Ja, Jos, pak die microfoon eens even. Want, uh... Nou, ik heb me al eerder afgevraagd hoe dat, hoe dat, hoe dat mogelijk is. Want oké, okay, het wordt nu weer warmer. En we krijgen die ellende weer. Je hebt het zelf ervaren. Het begint weer te stinken. Maar die onderzoeken die het REVM heeft gedaan, die dateren allemaal van de periode november... oktober, november, december vorig jaar. Uitslag hier en waar in januari gegeven. Maar ja, als je gaat testen in, in die periode, dan is er geen warmte meer op het veld. Dus kan het helemaal geen kwaad. Maar nu wordt het weer warm. En nou begint de ellende weer. Maar, ja, goed, maar wordt zo... de, de, de LND, stank, wat bedoel je dan met, met ander gevaar? Want stank, nou ja, de, stank is niet uh, Er wordt dus nog steeds gezegd dat die korrels... Uh, dermate uh, dat die lucht afscheiden, die kankerverwekkend kan zijn. Uh -huh. En in Amerika zijn er diverse onderzoeken naar gedaan. Nou, We hebben het er al vaak genoeg over gehad. Ik uh, kan dat blijven herhalen. Dat heeft ook weinig zin. Maar ik geloof dus steeds meer dat er echt hele gevaarlijke stoffen in zitten... En dat het echt de macht en het geld van de politiek is en al die, al die andere jongens die van invloed zijn op het, uh, op het bestaan van die kunstgrasvelden. Uh, waardoor, waardoor het eigenlijk iedereen probeert het, om het in de doofpot te steken. En kijk, als je bij AFC op het ogenblik binnenloopt en je zit in het Westerse secretariaat, hangen hele grote posters van kunstgras kan geen kwaad, gewoon blijven voetballen. Dan denk je, waar haalden ze die onzin nou vandaan? Hm. Onderzoeken die je pleegt in een periode dat het koud is, hebben totaal geen zin. En dan gaan ze honderd, honderd velden testen die allemaal hetzelfde kunstgras hebben. En wat... dezelfde granulaatkool. En dezelfde granulaat. En dan zeggen ze, we hebben honderd velden getest. En we zijn erachter gekomen dat, ja, dat is natuurlijk flauwekul. Ik geloof er echt niet in. Nou, is naast jou uh, zit de, de, de nieuwe trainer van Zandvoort. En zoals je weet heeft Zandvoort een kunstgrasveld. Wat is vis jouw mening, Ted? Ik vind het heel moeilijk. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik, ik snap wat Jos zegt, maar... ik ik kan me niet voorstellen dat, uh, dat de gezondheid van de mens boven financieel gewin uh, gesteld wordt. Uh, Amerika is misschien wat een ander land wat dat betreft, maar in Nederland... Uh, laat ik zo zeggen, ik hoop het niet, uh, voor Gans Hart. Uh, als voetbaltrainer uh, vind ik kunst als ideaal. Omdat je onder andere alle weersomstandigheden kunt trainen en voetballen... Uh, de trainingsactiviteiten op het kunstversveld... Uh, zorgen ook weer voor dat de grasvelden minder belast worden. Waardoor we geen uh, uh, eind maart, begin april... Uh, op steppers voetballen, uh, maar gewoon op gras. Maar goed, uh, kijk... Uh, de volksgezondheid staat natuurlijk wel uh, op nummer één. Dus ik ja, blijf onderzoeken tot de ondersteem boven is. Ik hoorde dat de Ajax bijvoorbeeld... of sorry, Feyenoord bijvoorbeeld uh, prat gaat op uh, hun uh, grasveld in de Kuip. Hè? Dus dat ze daar het, uh, hun, het lekkerste bij voelen, zeg maar. Ja, bij luister, een, een, een goede grasmat uh, is voor iedere voetballer een droom. Alleen uh, op het veld in de Kuip, uh, wat de dagelijks onderhouden wordt... worden hoogstens twee wedstrijden in de week gespeeld... Ja. En uh, bij uh, SC Ballen op het dak uh, er, uh, ja, wordt het continu. Uh, natuurlijk, nee, maar dat is natuurlijk altijd het probleem bij amateurclubs: dat er zoveel teams zijn. Kijk naar HFC, hoeveel teams lopen er wel niet rond? Ja, eh? want ons speelt hier is ook een step nu al. Ja. Ja. Ja, daar ontkom je niet aan. Nee. Nee. Zijn er nou bijzondere trainingsaspecten die je moet toepassen als je met een team op kunstgras uh, speelt ten opzichte van grasveld? Nou, het, nee, ik denk de oefeningen blijven hetzelfde. Uh, de paar strafvormen die je over de grond doet, die, die zullen iets makkelijker gaan op het kunstgras, omdat je minder hobbeltjes hebt, uh, waardoor de bal gewoon wat minder uh, wegspringt. Maar uh, nee, het wordt niet anders getraind. Okay. Het grote maar, voordeel is, je traint altijd. Of er moet 10 centimeter sneeuw liggen. Ja. En dat was vroeger wel anders, hè? Want ja. Ik heb heel wat weken gehad dat ik niet kon trainen... omdat het slecht weer was. Nee, dan ging je maar, dan ging je maar uh, op de, de straat op. Uh, ja. Dan ging je, ging je hardloopoefeningen ja. doen of het strand op. Want, of het bos in. Ja, voetballen was... Uh, hoe is het in het buitenland? Wat bedoel je? In welk buitenland? Maar, nou ja, in wat, België... Wat, wat, ja. Qua uh, kunstgrasvelden. bedoel ja. je? Ja, ik hoe... weet eigenlijk niet hoe dat... Hoe nou, dus wij, wij zijn het land met ons? de meeste kunstgrasvelden, hoor. Uh, wij zijn van de, van de winter zijn wij in Barcelona geweest... Um, daar is nou, het ook bijna allemaal kunstgas. Uh, behalve we in we de, de grote de competities. Daar da, da is het uh, uh, voor mij verboden om op kunst te kunst, spelen. Ja. Maar de, de velden waar wij hebben getraind en waar wij hebben gespeeld in, uh, in Barcelona, dat is allemaal kunstgas. En je zag niks anders daar. Allemaal uit rubber granulaat. Uh, ja, het was Neem ik allemaal rubber. Ja, precies. Hm. En daar is het natuurlijk nog warmer. Ja, zeg dat. Uh, <laughs> ja. Nee, nou goed. Uit die landen hoor je helemaal niets trouwens, hè? De nee. Maar ik begrijp alleen niet waarom ze dat uh, het veld niet anders maken... net zoals bij, bij hockey. Gewoon een soort semi-waterveld. Ook al, uh, semi-waterveld is niet dat, dat er echt zo'n sproei... Uh, uh, achter de bal aankomt. Ja. Um, dat je wat minder die rubberkools gebruikt. Want het rubber bij zo'n waterveld zit eigenlijk onder het veld. Ja. Dan heb je dat probleem niet. Nou, het zal toch vast wel eens uh, ja. getest zijn. En uh, denk ik. En, en niet handig bevonden of zo, ja. of voor voetbal. Want ja, anders snap ik niet, ja. <laughs> anders was dat natuurlijk al lang gebeurd. Nou, ik weet wel ja, dat, dat Frank, beetje... Te, Frank de Boer maakte zich heel boos als Ajax op zo'n zo kunstgrasveld moest spelen. Omdat die velden dan bewust niet gesproeid werden. Omdat ze dan langzamer waren en Ajax minder goed in zijn spel kon komen. Ja, Ted, Dat is ook zo natuurlijk, hè. Uh, ja. Je... Je zou het als een soort uh, competitievervalsing kunnen zien. Uh, kijk Feyenoord, uh, die naar Excelsior moest. Trouwens, Ajax heeft ook punten laten liggen ja, bij Excelsior. Ja. Dat is in nee. het kunstgradsveld. Ander ondergrond dan waar ze wekelijks op trainen. Uh, sommige trainers die gaan dan een week van tevoren... uitsluitend op, op kunstgras trainen... om de spelers te laten wennen. Ja. Dan denk ik dat je... De, psychisch alleen maar nog meer de nadruk erop ligt. Van, oh, we moeten op kunstgas. Ja, goed. plus het kunstgas bij Ajax is totaal anders dan ja. bij Excelsior. En het veld van Excelsior is natuurlijk ook een stuk kleiner, kleiner ja. eh, bewust. Dus eh, dat soort clubs, kan buren en eh, je hebt er wel meerdere. Ja, die, ik denk wel dat ze er wel eh, voordeel uit, uit kunnen trekken. Uh, maar goed, aan de andere kant, uh, als je goed kunt voetballen... moet je overal kunnen winnen. Ja. ja. <laughs> Kijk even op een klokje, uh, heren. Want, ja. uh, als we nog contact met Engeland willen zoeken in dit uur... dan moet dat nu gebeuren. We, dan moet het in het volgende uur, denk ik. Nee, ik wil wel nog even, even kwijt dat wij dit jaar... hebben we dan wel uh, alle wedstrijden op gras... hebben wij punt laten liggen. Dus Er zit daar wel echt een, een significant verschil in. In uh, Het hele jaar op kunstgras trainen... en thuis op kunstgras spelen... en dan in één keer naar de wedstrijd op gras moeten. Dat is ja. een, een hele zware omschakeling, blijkbaar. Maar, maar ik denk dat de omschakeling voor kunstgras trainen... En dan een keer spelen op gras moeilijker is ja. dan andersom. Ja, dat, dat denk ik ook. Maar Justin, dat is precies uh, waar HFC zijn voordeel, een voordeel uit haalde thuis. Want dat grasveld van HFC voor het eerste... Ja, ja. dat was buitengewoon lastig te bespelen voor ja. de meeste clubs. Die kwamen en die kwamen allemaal van kunstgras. We ja, dus wij bij VWC bijvoorbeeld uh, hebben we al een paar jaar... Elk jaar, elk jaar is daar lastig. Uh, omdat we gewoon niet gewend zijn aan gras. En ze hebben daar best een, een aardig veld. Maar ja, dat gras is gewoon hobbelig. Blijft hobbelig, blijft moeilijk spelen. Ja, het is een lastige. Jij, Woensdagavond, de avond voor het Nederlandse voetbal. En Jos staat nu te kijken. Waar kan ik ergens bij ja, een microfoon? Hier, Want we gaan natuurlijk met Jos en Brian Toik in Engeland praten over het deficit van Manchester United komende woensdag. Hoorde je wat ik zei, Jos? Ja, ja deficit ik heb hier, ik heb van Manchester United. Ja, we zullen eens kijken hoe dat allemaal gaat. Want er is een hoop gebeurd bij Manchester United. Zeker die de laatste, laatste paar weken toch behoorlijk... Uh, ja, eigenlijk die goed speelt. En nu is geëindigd in de, in de league op de zesde plaats. En dat is natuurlijk ongelooflijk. Geen Europees. Met, uh, met spelers. Ja. Uh, Vrechter dan van Gaal, inderdaad. Ja, maar kijk als je dan een, een pokdai team hebt die 100 miljoen waard is... Dan, uh, dan zou je toch iets meer verwachten dan de zesde plaats. Maar goed... Maar ja, die werd niet opgesteld, hè, de laatste wedstrijd. Nee, oké, okay, maar, maar hij is wel geïnvesteerd. Dus, uh, yeah. maar goed. Oké, okay, Brian, good morning. How's life? Pouring down morning, in England, you. I presume? Good morning, Zanford. All is good here in London. We're waiting on the big game. Yeah, to yeah. Tonight. I'll see you in Stockholm. Oh, definitely. <laughs> I, would, I would love to be there. But it's, uh, it's going to be a hell of a game. And especially uh, Mourinho seems to be looking for all, all kinds of excuses for a potential loss. And, and he claims... The, That is, uh, footballers uh, are playing too many games at the moment, but he well, tries all kinds of things. Uh. Well, I, I, I must agree with him, uh, Joss. His team, okay, they are professional footballers, yet they've played over 80 competitive games this season. Okay. Um, as I said, they're professional footballers. Mourinho himself, it's the first time in his career that he's been outside the top three teams in any league in Europe. Okay. Um, you know, he, he, he, has, he has things to say. No, the big prize of course, it's not winning on on uh, well, winning of course, but the prize is a position in the Champions League yeah. next season. Well this seems funny. to be the That's only this uh, seems to be the only possibility for him to make up for a season, Correct. isn't it? Correct. Yeah. He he had a very varied season, um I suppose around Easter they, they lost a few games and and and and that was their end of early campaign. Uh, a month ago he made it public that he had no interest in getting into the top four. Yeah. So his um, his vision was to win um, the match on Tuesday. Yeah. Okay. Um, I'll I'll need to translate uh, just a bit. Yeah. Uh, no, no, no. Aanstaande woensdag tussen de grote Westen Ajax Manchester en onze specialist in Londen die zegt. Um, die heeft daar een speciale mening ook over. Uh, we hebben gelezen dat Mourinho uh, allerlei excuses probeert te verzinnen voor een mogelijk verlies. En hij, uh, wat hij aankaart is dat hij veel te veel wedstrijden speelt in vergelijking tot, uh, tot Ajax. Hij heeft het over 80 games uh, van Manchester United. En dat is natuurlijk uh, behoorlijk wat. Maar, um, uh, het Ajax, is ook... Ajax heeft er ook 66 uh, gespeeld, hè? Ja, yeah, oké, okay, uh, maar vraag I'm is it, aan Brian, yeah. want uh, het leuke yeah. is natuurlijk, het grootste succes voor Ajax is dat iedereen in Europa nu over Ajax praat. Yeah. Hoe is dat in Engeland? Uh, but, uh, is everybody in the UK talking about Ajax as well, like uh, like you in well, Ajax is extremely well, popular, uh, of course. <laughs> of course, they're popular. It's, it's Ajax of Amsterdam, you know. Hmm. But um, um, I, I suppose what they're talking about is is the experienced Manchester United, the older players. Uh, playing the young box of Ajax. Yeah, yeah that's right. Uh, there, there's there's an idea that if they have to go to extra time, uh, maybe Ajax, Ajax could come through, you know. But but in reality, I, th I think people are saying, you know, the experience of Manchester United will win. Ajax, I suppose, if the, if they can, uh, you know, expand their game and play the wings and, and, and make them run, you, yeah, they might get somewhere... Manchester United have a problem in defence. Uh, Bailey is out due to suspension. So then they start looking at Jones and uh, Smalling. Okay. Okay, experienced but old players. Uh, Daly Blind will probably be in there. Um, yeah. Centre field, they have Carrick. Carrick is 34 years of age. Yeah. Rooney would be going in. He's 32. Le, le, uh, let me just uh, translate a little bit, because otherwise you, I can't do it anymore, it's too much. Yeah, definitely. <laughs> um, Brian meldt dat uh, Ajax natuurlijk een goede kans heeft en die zouden zeker extra kans hebben als het bijvoorbeeld extra time is. Uh, het is de jonkies tegen, eh, tegen de grote ervaring, maar die grote ervaring is aanmerkelijk ouder. Dus mocht het zo komen dat uh, Ajax in staat is dus om de jongens half, uh, ja, half dood te lopen, dan komen ze dus heel erg ver. Als het in de verlenging zou komen, dan uh, geeft uh, Brian eigenlijk toch wel heel veel kans. What well, he also noticed, Brian, is Slatan uh, is not playing. Uh, Daly is out with the red card. Uh, Shaw Correct. is injured. Fellani is injured. Uh, who else is injured? Uh, Ro Rojo is injured in, in defense. Um, the, the Argentinian player, who's is quite a good player. Uh, the goalkeeper, uh, De KN is oh, yeah. injured. That's right. They, they have their second keeper in. Ja, yeah, Romero is going to play, eh? Possibly, yeah. Yeah. yeah. yeah. I think that's their only choice. Yeah. But um, I, I think it's a bit disappointing for Slatton. He'd be um, uh, returning to Stockholm, his home country, uh, and playing against Ajax, a team he left under a bit of uh, uh, controversy, I believe. And um, it really is the end of his career. He's, mm. he's uh, injured his knee badly. I, I, it'll be doubtful if oh. he'll come back at a high standard. Okay, uh, I need to translate again. Um, okay, yeah. Uh, Zlatan, die, die uh, speelt niet mee, is natuurlijk heel erg uh, zonde. Zeker met die uh, finale daar in Stockholm. Het is eigenlijk uh, ja, het einde van zijn carrière. Wat er verder met, uh, met Manchester gebeurt, weten we niet. Uh, uh, Daly uh, speelt niet mee vanwege de rode kaart. Shaw, Fellani uh, zijn uh, geblesseerd. De tweede goalie van, uh, van Manchester staat nu op het doel. De eerste is uh, geblesseerd. Het wordt ongetwijfeld een hele spannende pot. Ah, wel nee, joh. Oké, Henny zegt it's not going to be an exciting game because uh, Henny yeah, is be an absolutely game no, no, no, no. But you you are convinced already. Ios definitely going to win. So that's fantastic. Absolutely. <laughs> yeah. Absolutely. Should be great for Ajax and, and for Dutch football, of course. Oh, definitely. Um, it's about time again, win. isn't it? <laughs> and I, I, I, think, I think it's going to be a very exciting game. Um, yeah. you, you, you have, you have uh, you know, teams of a different background um, coming together on a great occasion. Talking okay. about background, be I, I, I okay. believe, uh, Brian, that you have a little bit of an Ajax background. And I think that you, as an English guy, hopes, hope That Ajax will win. Well, as, as I said, Henny, I'd like it for Dutch football if Ajax could uh, get a result here on Tuesday. I, I love it, you, Brian. Bye bye. It's, your, bye. Your, it's <laughs> your nationality again. Hey, but uh, Brian, but before you go, uh, we really like to thank you for all your efforts you've uh, you've uh, you've given us for uh, analysing all these games because I presume it's going to be the last time we're going to hear you on the radio. Well, the season is the, over the, in the UK, isn't the, it? The, correct. The season is over. We move on now to tennis. Oké, we geven je een call about tennis next week. Ik must also tanky you and the people of Zandvoort, and I hope that I gave you some enlightenment into the Premier League. Oké, okay, fantastisch. We zien see you in Stockholm. Thanks ever so Stockholm. much. Stockholm. <laughs> <laughs> okay, yeah. Bye bye. Oké, Brian. cheers. <laughs> cheers, Bye bye. ik was erg optimistisch natuurlijk over Ajax, so. maar het is natuurlijk wel zo dat, dat die, die, die Manchester United de helft is, niet? Nee, maar ik vind sowieso dat uh, Manchester onder uh, Mourinho uh, mm, belabberd uh, presteert. Ik bedoel, uh, hij werd als uh, de verlosser binnengehaald, mocht slaat halen. Wat ik denk in mijn ogen een van de beste spitsen van, uh, van de wereld is. En uh, hij bakt er eigenlijk niks van. Ik bedoel, het, het, ik, ik zie uh, wel eens op tv uh, een paar wedstrijden, maar ik word er niet warm of koud van... Uh. En veel spelerswisselingen, ook door Mourinho doorgevoerd. Dus waarschijnlijk heeft hij het ook nog niet gevonden. En als Ajax het spel kan neerleggen wat ze de eerste 40 minuten tegen Lyon deden... Nou, dan heb ik er wel vertrouwen in. Ik wil even het randje langs. Jij zegt dus, je hebt er vertrouwen in. Jawel. 3-0 Ajax. Jos. Uh, ik houd het op 2-0. Tim. Um, voor mij ook 2-0. Ajax. Justin. Oh. Ja, maar dan moet je wel even door de microfoon zeggen, Gekkie. Ha gewoon winnen. Zo is dat. Twee uur zit erop. Uh, een show. Ja, 1-0. Wat, wat? Ja, 1-0. Okay. Ik wil trouwens wel even reden. wat over, uh, over Slatan zeggen. Die zijn kruisband ja. gescheurd heeft. Ja. ja, we moeten toch even iets over zeggen. Want <laughs> na zijn operatie hebben die artsen gezien dat zijn kniegepricht zo gaaf was. Na zo'n lange voetbalcarrière. Dat is ongelooflijk. Dat gaan ze na zijn revalidatie verder onderzoeken. Dan ben ik heel nieuwsgierig ja. daar natuurlijk. snap nou, ik vanuit je vak. ik heb hier ook nog ja. twee knieën met een hele lange periode, maar niets aanmarkeren hoor. ja ja ja ja. die ja, ja. twee uur zit erop ja, maar, en ja, maar, ik ga ja. mijn plekje overgeven aan iedereen maar wat die aangereikt wordt. die die uitzendingen zo snel voorbij gaan. ja. water, toren, sport, Lunch, volgt nu en um, ik wens jullie veel plezier erbij. Maar ik denk ik zie de voorspelling over Ajax Sport. Het oh, is nu binnen. Wat wordt het hierin? Ja, ze winnen toch gewoon. Oh, ze winnen, toch gewoon? Zegt ze: Ja, nou ja, zo is het ook. Dat eh? zijn we toch fantastisch. Nou, Jij ja, ja, ja, bedankt dat je ondanks uh, je ja, die, uh, fysieke conditie. Uh, ja, nou ja, het is niet nee, anders. Nou, is ik, ik hoop voorzien. dat het snel over en, en dan zo ja. kunnen presenteren. Uh, ja. Ja. Jongens, uh, longontsteking en dat zo kunnen presenteren. Mijn complimenten. Iemand moet het doen. Sorry dat je moeder beter bent. Ik uh, ben er volgende week gewoon weer, jongens. All right. Veel hey. plezier.